...maar kans op een gouden tientje. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Mark Stakenburg. Politici moeten uit hun ivoren toren komen en luisteren naar de werkvloer. En dan zijn we natuurlijk bij de voorgeleiding van Mladic Matthijs van der Wiel. De zitting moet nog beginnen, dat stond om tien uur gepland. Kennelijk duurt het nog even langer voordat iedereen binnen is op de publieke tribune. Wachtend op dat grote moment dat zo dadelijk voor het eerst 16 jaar nadat hij aangeklaagd werd, nadat hij 16 jaar lang op de vlucht was, dat hij hier zal verschijnen. Radko Mladic in het beklaagde bankje van het Joegoslavië-tribunaal. Natuurlijk, op dat moment schakelen we naar jou door. Door de financiële crisis is de huizenveiling al lang niet meer het kleine ongereg ongereguleerde hoekje van de woningmarkt. Al blijven handelaren dominant aanwezig op de executieveilingen. Ik ben uh, regelmatig op de veilingen aanwezig geweest. En dan uh, wordt je wel even aan de tand gevoeld uh, wie je bent en wat je komt doen. De Zweedse koning opnieuw in het nauw na bezoek aan seksclubs. En ook het ochtendhumeur van Siska Dresseluis. Het is uh, anderhalf minuut over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Dreig je in de financiële problemen te raken... Wat kan de politiek leren van mensen die in de praktijk te maken hebben... met het beleid dat de politiek maakt? Toftisse is directeur van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeente... en eerste Kamerlid voor GroenLinks. Schreef het boek En Plein publiek, waarin die 27 dienstverleners uit de publieke sector interviewde. Goedemorgen Toftisse. Goedemorgen. Is Den Haag nou inderdaad zo slecht op de hoogte... van wat er in de praktijk allemaal gebeurt... dat er weer zo'n boek moet worden uh, geschreven? Nou, Den haag politiek Den Haag zou beter op de hoogte kunnen zijn. Ik zeg niet dat Den Haag slecht op de hoogte is. Maar uh, we hebben 27 mensen geportretteerd die dag in dag uit namens de overheid of vaak in dienst van de overheid, de gemeentelijke overheid heel vaak, uh, ja, van betekenis zijn in de leefwereld van mensen. De bedoeling van die portretten is om op de eerste plaats te laten zien dat de overheid ook dit soort werk doet, dus niet alleen huist in grote departementale gebouwen in Den Haag... ...of een provinciehuis in de provinciehoofdsteden of een gemeentehuis in de 418 gemeenten... ...maar dat de overheid ook gewoon daadwerkelijk slagkracht heeft om burgers te helpen bij te staan. Startende ondernemers, werkloze mensen, jonge kinderen in het onderwijs, jonge kinderen in het speciaal onderwijs... ...in hun vakopleidingen, dag in dag uit zijn mensen van namens de overheid bezig... Ja, om mensen vooruit te helpen, om mensen te laten ontwikkelen naar hun naar eigen talenten. Dat is ook de overheid. Mm -hmm. uh, dus dat, dat is de bedoeling. Tweede plaats, als je dan ziet wat al die mensen zeggen. Uit hun passie, uit hun betrokkenheid bij de samenleving. zeggen ze van ja, de politiek zou eens wat vaker naar ons moeten komen kijken. Naar waar we overal tegenaan lopen. En dan zie je dat de systemen, de wetssystemen of de regels of de beleidsnotes van de politiek vaak schuren met de leefwereld van mensen. En dat wordt vaak niet begrepen. Ja. En zij moeten daarin zien te dealen en te wielen... om toch de mogelijkheden eruit te halen om mensen bij te staan. Hoe vonden de, de dienstverleners het om aan dit boek dan mee te werken? Waren ze blij om het verhaal eens te kunnen vertellen? Ja, echt superblij. Mensen waren ongelooflijk gemotiveerd om hun passie te laten zien. Van waarom stel ik mijn, mijn, mijn vak of mijn... Uh, professionele leven in dienst van de samenleving of in dienst van, van andere mensen dat wil ze heel erg graag laten zien en ze lieten daarin ook zien allemaal van waar loop ik nou tegenaan? waar heb ik nou last van uh, het kan variëren van enorm veel administratieve last hè, dat je allerlei dingen moet verantwoorden uh, tot ja, problemen die veroorzaakt worden door tegen elkaar inwerkende regelgeving uh, of, of, of regels die eigenlijk mensen weer in de problemen brengen. Nou, dat wilden, Daar willen ze best eens een keer over praten. Mm -hmm. Maar de bottom line is, ze doen het werk verschrikkelijk graag en ze doen het werk verschrikkelijk goed. En we kunnen heel erg blij zijn dat we dit soort slagkracht namens de overheid dag in dag uit uh, hebben in de samenleving. Ja, nu heeft u 27 mensen gesproken, dat is aardig wat. Maar in hoeverre zijn ze dan representatief voor toch duizenden andere mensen? Heeft niet iedereen ook weer zijn, zijn eigen problemen en mogelijkheden? Ja, natuurlijk is dat zo. Maar ik denk dat de, de rode lijn, als je 27.000 mensen geïnterviewd zou hebben, dat er eenzelfde rode lijn uit zou gekomen zijn. Ik zie dat ook in mijn, in mijn dagelijks werk als directeur van het kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeente. Ik zie het in mijn mailbox als er wetsvoorstellen behandeld moeten worden in de Eerste Kamer. Dat ik heel vaak krijg ik mails van professionals. die zeggen van, luister, hier probeer dit of dat nou eens te zeggen, want... Het, het schiet anders niet op, we lopen daarin vast. Dat kunnen professionals zijn in de jeugdzorg, dat kunnen, kunnen onderwijzers, onderwijsresten zijn in, in basisscholen of het speciaal onderwijs of de ROC's. Het kunnen wijkagenten zijn of brandweermannen zijn. Van let hier nou op, want dan zouden wij in de uitvoering uh, net wat meer meters kunnen maken. Afgelopen woensdag werd het eerste exemplaar van het boek... aan premier Rutte overhandigd. Nou ja, hij staat natuurlijk wel open voor de verhalen uit de praktijk. In september mogen alle 27 geïnterviewden zelfs bij hem op bezoek komen. Ja. Um, wat zal dan de kernboodschap aan de premier zijn? Uh, ik denk dat de kernboodschap is van ga nou in de, in de, in de voorfase voordat een wetsvoorstel wordt ingediend bij de Staten-Generaal. Probeer nou eens af te tappen bij al die beroepskrachten in de gezondheidszorg, in het wijkwerk, in, in, in, de, in het onderwijs, in de jeugdzorg of in de veiligheid of in het begeleiden van ondernemers. Probeer nou eens af te tappen wat onze ervaringen zijn, wat onze deskundigheid is. Uh, en neem dat dan mee in je wetsontwerp of in je regelgeving. Waardoor... De overheid niet meer schuurt met de leefwereld van mensen, maar waardoor de leefwereld van mensen en de blik van de professionals uitgangspunt zijn voor de wet- en regelgeving. Ja, en gaat de premier er iets mee doen met dit prachtige boek of zal het toch maar weer in een grote la verdwijnen? Hij heeft het enthousiast in ontvangst genomen. Hij heeft ook enthousiast de eerste exemplaren uitgedeeld aan al die 27 geportretteerde. En uh, ik ken de premier Mark Rutte ken ik al wat langer, de tijd dat ik bestuursvoorzitter van Divoza was en hij jonge staatssecretaris op sociale zaken. En uh, we beide uh, bezig waren met de wetwerk en bijstand. Hij heeft heel veel uh, respect. En tijd en aandacht voor de professionals op de werkvloer. En hij heeft altijd gezegd, ik wil hen het vak weer teruggeven en hen niet belasten met allerlei administratieve last, omdat wij als overheid dat nou eenmaal vragen. Goed, ik uh, dank u wel. Tof. Het is de directeur Kwaliteitsinstituut, Nederlandse gemeente en dank Eerste wel. Kamerlid voor uh, GroenLinks. Wij gaan naar Matthijs van der Wiel, die bij de voorgeleiding van Mladic is. You state your full name for the Laten we even meeluisteren. Mladic wordt gevraagd om zijn volledige naam nu uit te spreken. Ja, I am General Ratko Mladic. ...generaal, and hij presenteert zichzelf, stelt zich voor, als generaal birth, nog steeds. Please. Generaal was hij van de Bosnische Serviërs. Hij is een uh, minuut geleden binnengevoerd in rechtszaal nummer 1 van het US US Slaan, Slaan, tribunaal a... ...in een uh, lichtgrijs pak, grijs uh, overhemd en een stropdas. Hij had 1973. toen ook nog een grijs petje op, een soort arbeiderspetje, dat heeft hij afgezet. En we zien hem nu voor het eerst weer, na 16 um, jaar dus, behalve de ene snapshot met het politiebureau... Uh, ...zien we hem hier zitten met een kaal hoofd. Erkent als ik hem op straat was, was tegengekomen. Hij zit er in het beklaagde bankje van het tribunaal. De voorzitter van uh, de Kamer van de rechtbank, de Nederlandse rechter Alfons Uri, neemt nu even de procedure Donne door de formaliteiten Donne en dan kan de zitting beginnen. En het gaat nu eventjes over zijn personalia en Then zijn geboortedatum. Uh, we'll Hij doet het uh, antwoord geven we'll we'll in zijn eigen taal, het servo Kroatisch. Het antwoord niet in het Engels, Kaline zoals andere verdachten die dat wel machtig waren in het hebben gedaan. Hij spreekt in het Engels. De eerste belangrijke conclusie die we kunnen trekken vanochtend is dat hij in ieder geval wel gewoon antwoord geeft op de vragen en dat hij inderdaad fysiek prima in staat is om dat te doen. Hij ziet er niet doodziek uit of wat dan ook wat we gehoord hebben uit Servië en hij lijkt dus op dit moment in deze allereerste fase van het proces mee te werken. Matthijs van der Wiel bij de voorgeleiding van Mladic.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 Door de financiële crisis is de huizenveiling al lang niet meer... het kleine, ongereguleerde hoekje van de woningmarkt. De veiling is op dit moment het eindpunt voor gezinnen en individuen... die de last van een hypotheek niet meer kunnen dragen. Aflevering 4 van Crisis op de Woningmarkt, gemaakt door Roy Hirkens. Dreig je in de financiële problemen te raken... omdat je je huis of één van je huizen niet verkocht krijgt... dan kun je de verkoop misschien bespoedigen... door je huis opnieuw te laten inrichten... Ik ben Chantal van der Hoge. Ik ben eigenaresse van het meubelverhuurbedrijf Full House. Dit is een appartement wat wij gerenoveerd hebben. De hal hebben we lekker licht geschilderd in een witte kleur dat het ruim lijkt. Hier links hebben we meteen de slaapkamer die wij ingericht hebben. De woonkamer hebben we ook alle muren even lekker fris wit geschilderd. We hebben er een grote lichte hoekbank in gezet met een paarskleurig kleed om het even lekker fris te maken. Hierachter komen we in, in de keuken. Daar waren alle groene tegeltjes, die zaten hier tegen de achterwand. Die hebben we anthracite geschilderd in een moderne kleur. Dat het allemaal lekker fris en modern oogt. Wie komen er bij u terecht? Nou, dat is echt ontzettend wisselend. Het is van uh, de particulier die, uh, die twee woningen in de verkoop heeft staan. Waarbij de eerste woning leeg staat. Dat ziet u veel? Ja, die zien we ontzettend veel. En daarnaast zijn het ook, ja, ook ontzettend veel bedrijven. Makelaars, woningbouwverenigingen. Ook de verhuur loopt momenteel erg moeilijk van woningen. Maar ook hypotheekverstrekkers. Die krijgen woningen terug van mensen die uh, geruime tijd de hypotheek niet meer hebben betaald. Die woningen komen terug bij de hypotheekverstrekker. En dan knappen wij die woningen helemaal op. Die zijn ook vaak uitgeleefd en meubileren deze woningen. Om ervoor te zorgen dat ook de hypotheekverstrekker weer een betere prijs terugkrijgt voor de woning. Ja, om te voorkomen dat ze uh, bij de executieveiling terechtkomen. Ja, dat klopt. Dat is dan eigenlijk de volgende stap. Ja. Ja. Ziet u op dit moment veel van dit soort leed veroorzaakt door de vastgelopen woningmarkt? Ja, daar is, is er ontzettend veel. Bij mensen is het gewoon al heel erg snel. Een, een twee, twee hypotheken te moeten betalen gaat gewoon al heel erg hard van je spaargeld. Als je ze alle twee uh, op dat moment moet betalen. En... Dat, dat, dat loopt al gauw op naar 1.500 euro in de maand. Ja, als dat een aantal maanden doorgaat, ja, is dat gewoon ontzettend veel geld. Alles beter dan je huis te moeten veilen op een executieveiling. Het aantal gedwongen verkopen is nog niet alarmerend hoog. Maar stijgt wel in rap tempo. Het register voor onder 108A. Wie zet dat in? 10.000 euro. De executieveiling... ...heeft in Nederland een slechte naam. De veiling zou gedomineerd worden door enkele handelaren die prijsafspraken maken. De NMA heeft onderzoek gedaan en geconstateerd dat er inderdaad een kartel bestaat... ...en dat er honderden handelaren bij betrokken zijn. De banken die hypotheken verstrekken, de nationale hypotheekgarantie... ...en huizenbezitters die hun hypotheek niet meer konden opbrengen, zijn hiervan de dupe. Zij blijven achter met hoge restschulden, terwijl de huizenhandelaren steeds rijker worden door om één hoedje te spelen. Particulieren gaan ervan uit, zo'n pand, dat, dat is dan op een gegeven moment bekend, dat is gekocht voor een bepaald bedrag. En ze weten dan op een gegeven moment ook voor welk bedrag dat het verkocht is. Maar dan vergeten ze één ding die ze niet weten, namelijk dat is hoeveel dat er nog bij komt voor notariskosten enzovoort. Je hebt het net zelf gehoord, er was een pandje bij van 19.000 euro aan kosten. Maar ze weten ook nog hoeveel. Kosten kostte er gemoeid zijn om dat pand weer een beetje verkoop klaar te maken. Het kan nogal uitgeleefd zijn. Ja, natuurlijk. Het is altijd uitgeleefd. Want dat zijn mensen die op een gegeven moment niet meer konden betalen. Dus die hebben ook geen onderhoud gepleegd. Enzovoort. Wat, wat vindt u ervan dat, dat de handelaren hier als criminelen worden afgeschilderd? Ja, dat is schandalig. Schandalig. Totaal niet onderbouwd. De NMA zegt er worden allerlei prijsafspraken gemaakt. Kartelvorming. Iedere, iedere particulier die kan hier kopen. En, en daar zouden ze eigenlijk blij moeten zijn dat, dat die prijs gedrukt wordt. Want dan kunnen zij goedkoop kopen. Dat, dat, dat moet ook eens een keer belicht worden. Op de veiling in Rotterdam komen zo'n 130 mensen af. Er hangt een onskend ons weer. En de handelaren zitten in groepjes bij elkaar. Er worden veel grapjes gemaakt en er wordt ook veel gelachen. En er worden huizen gekocht. Je betreedt een, een markt die uh, uh, van oudsher toebehoort aan, een, uh, aan een, uh, een groep die daar al jarenlang professioneel mee bezig is. Uh, dus die zien concurrenten toetreden. Uh, en daar uh, word je wel op aangesproken. Roy van Dalsum van Veilinghuis.nl. Merkt u dat zelf ook wel eens? Ik heb dat zelf ook wel meegemaakt. Ja, ik ben uh, regelmatig op de veiling aanwezig geweest. En dan uh, word je wel even aan de tand gevoeld uh, wie je bent en wat je komt doen.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 De bank en de debiteur staan vaak tegenover elkaar in deze setting... terwijl ze allebei identiek hetzelfde belang hebben. Een kleinere restschuld voor de debiteur betekent ook dat de bank er beter vanaf komt en vice versa. En ziet u dat al toenemen? Ziet u al steeds meer consumenten die veilingmarkt betreden? Veel al koop je een pand op de veiling waar je niet in kan. Uh, als je een pand niet in kan, is er ook geen taxatierapport. Zonder taxatierapport heeft de bank ook geen basis waarop ze iets zouden kunnen financieren. Uh, dus er is dan maar één mogelijkheid, dat is cash betalen. Uh, dat maakt het momenteel zo moeilijk om uh, op de veiling uh, te kunnen aankopen... voor een particulier. Bijdrage van Roy Heerkens. Vragen en opmerkingen zijn welkom op Nederland@kro.nl. Straks. Hij was al gedegradeerd tot de lintenknipper... maar nu willen de Zweden massaal van hem af. De Zweedse koning onder vuur. Hier is eerst het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Wie slim is, spaart, hoor je een stem regelmatig op radio en televisie zeggen. Dat is een reclamespot van een bank. Voor mij geen nieuws, want ik ben mijn hele leven al een keurige spaarder... vanaf het eerste spaarbankboekje van de Rijkspost Spaarbank. waarop ik als kind regelmatig één gulden stortte. Ik ben duidelijk meer een spaarzieke mier dan een vlieren fluitende krekel. Maar toen ik deze week mijn belastingaanslag kreeg... keek ik opeens heel anders aan tegen die levenslange spaarzaamheid van mij. Want zowel over mijn spaargeld op een bonusrekening... als over het overtollige bedrag op mijn normale betaalrekening... bleek ik flink wat belasting te moeten betalen. Het schijnt dat de Belastingdienst ervan uitgaat... dat je op zo'n speciale spaarrekening 4% winst maakt... en het geld dat ongebruikt op je giro staat wordt aangemerkt als bezit... En ook daar wil Jan Kees de Jager zijn deel van hebben. 4% winst. Werd je dat een paar jaar geleden niet beloofd door verre vreemde... en na later bleek zeer onbetrouwbare IJslandse banken? Ik ben nooit zo ondernemend geweest om op dat aanbod in te gaan... wat me achteraf voor een financieel debakel heeft behoed. Ik bleef dus bij mijn puur Hollandse bank... die mij nu 2,5% rente geeft op een bonusrekening... als ik tenminste braaf elk jaar minimaal 10.000 euro spaar. Zo niet, dan word ik gekort. En voor mijn geld op de giro krijg ik helemaal niks. In die reclame waarin sparen dringend wordt aanbevolen... zegt een vrouw, moeder van een groot gezin... met een schuldbewust gezicht dat zij geen speciaal spaarplan heeft. Hou we zo, vrouwtje, zou ik haar willen toeroepen. Geef je geld lekker uit. Koop een fijne groeibriljant of een leuke auto... maar zet het vooral niet op een spaarrekening. Want dat wordt lelijk afgestraft door de Nederlandse Belastingdienst. Wees liever een zorgeloze krekel dan een spaarzame mier. Want de oude volkswijsheid, geld moet rollen, blijkt echt waard te zijn. Het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis was dat. En maandag het ochtendtumeur van Henk Westbroek. We gaan nog een keer naar Matthijs van de Wiel, die bij de voorgeleiding van Mladic is. Op dit moment uh, worden allerlei belangrijke punten van de procedure doorgenomen... zoals die zijn voorgeschreven in de statuten van het Joegoslavië tribunaal dat, Want hij draait deze zitting in essentie om. Uh, een aantal dingen vastleggen. De identiteit van de verdachte Mladic, hem zijn rechten voorlezen. En wat op dit moment gebeurt... is dat uh, er een samenvatting wordt gegeven ook van uh, de aanklacht... en dat de belangrijkste rechten van de verdachte worden voorgelezen. Dat uh, horen we nu op de achtergrond die hoort het allemaal aan. Hij kijkt uh, strak voor zich uit, kijkt boos... als ik het uh, zo mag beoordelen. En uh, geeft wel normaal antwoord op te vragen. Uh, nadat deze procedurele stappen zullen zijn uh, volbracht... dan komt er een belangrijk moment. Dan wordt hem gevraagd of hij zich wel of niet schuldig acht aan die aanklachten. En daar uh, mag hij dan antwoord op geven. Maar dat mag hij ook over uiterlijk 30 dagen duren. En we hebben begrepen vanuit uh, de hoek van de verdediging... dat hij uh, dat later. Op een later tijdstip wil doen, dus dat we dat vandaag niet zullen horen. Matthijs van der Wiel bij de voorgeleiding van Mladic. Coming home at the break of dawn. Take a deep fried dinner, turn the TV on. Don't touch the food, Lost your appetite.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 Happy Camper. En Happy Camper is een project van Job Roggeveen. Op dat album zingen allerlei zangers, zangeressen. Uh, een gastrol. En dit was een lijnen-singeltje van uh, vorige maand. Happy Camper hoorden wij. Uh, de Zweedse koning ligt onder vuur opnieuw. Dit keer omdat hij stripclips zou hebben bezocht... en contacten met de onderwereld zou hebben. Het uh, parlement eist opheldering. En bijna de helft van het Zweedse volk die wil dat Carl Gustaf aftreedt. Jan van Bergen, Royalty Watcher, Scandinavist. Een goedemorgen. Goedemorgen. Ja, laten we het even op een rijtje zetten. Waarom zit Carl Gustaf nou weer in het nauw? Wel... Um... Hij is vorig jaar eigenlijk al in opspraak gekomen door een boek... ten Moedwillige Monarke, dat is Koning tegen Heug en Meug... ...waarin hij eigenlijk wordt afgeschilderd als een soort koning ja, zeg maar van het noorden. Daar werd door een zeer ernstige journalist, Heuberg, vandaag eens nu heet er... ...uitvoerig bericht over ja, de, met alcohol en drugs over grote seksorgie... ...waar een Gustaf zou hebben deelgenomen. En ja, de koning reageerde daar eerst op met te zeggen dat hij het boek nog niet had gelezen. Daarna zei hij, mijn familie en ik hebben die pagina omgeslagen. En daar is het destijds bijgebleven. Maar ja, nu is de, de geest helemaal uit de fles... omdat er weer nieuwe verhalen zijn opgedoken... onder meer van een uh, Servische ex boxer gangster zeg maar... Mille Markovic, die beweert dat hij beelden heeft... waar de koning te zien is in het gezelschap van... zeg maar uh, in een vergaande staat van ontkleding verkeerde dames... die de liefde bedrijven... En dat ...dat zou allemaal gebeurd zijn in zijn club... ...de club van Milen Markovic in Stockholm. Ten eerste is de prostitutie in Zweden verboden... ...en ten tweede is het natuurlijk ja, ongehoord dat de koning... ...op dergelijke bijeenkomsten waar ook criminelen zouden aanwezig geweest zijn... ...en dat de koning dus contact zou onderhouden met maffialeden. En daar willen de linkse parlementsleden eigenlijk vooral een juridisch onderzoek naar doen... ...naar zijn contacten met die maffialeden. Vooral omdat die meneer Markovic... Die heeft de pers erbij gehaald. Die heeft die beelden laten zien en de pers zegt ja, die lijken zeer authentiek maar we hebben natuurlijk niet volledig kunnen checken of ze niet gemanipuleerd zijn. Markovic voegt er nog aan toe dat een intieme vriend van de koning zou geprobeerd hebben om die beelden op te kopen en dus daar een zeer substantieel bedrag voor neer te tellen om ja, het zwijgen in stand te houden. Dat is eigenlijk de, de essentie. Daar komt nog bij dat de koning uh, uh, de laatste 25 jaar relatief ...populair is geweest, maar van de weersomstuit uh, ja, gaat het heel slecht met die monarchie. En zoals u al hebt aangegeven, er is een zeer groot gedeelte van de Zweden... ...die eigenlijk ofwel de monarchie wil afschaffen, of toch zeker wil... ...dat Karl Gustaf zou aftreden ten faveur van zijn dochter, de kroonprinses Victoria. Is het nu wachten tot inderdaad die foto's uh, ja, waar dan ook verschijnen? Of, of is dat niet het, uh, de verwachting dat dat, dat, dat gebeurt? de koning heeft uh, intussen uh, afgelopen maandagavond heeft hij een uitgebreid interview van ongeveer 40 minuten gegeven aan TT, dat is uh, de nieuwszender, en hij heeft daarop 80 vragen geantwoord, maar hij heeft het op zo'n stuntelige wijze gedaan, dat eigenlijk uh, alleen een aantal Zweden ja, vertederd zijn door de kwetsbaarheid van de vorst, maar dat dit ook geresulteerd heeft in uh, ja, zeer strenge berispingen door de politieke commentatoren in de belangrijkste Zwete kranten, die vinden dat het eigenlijk niet kan. De auteur van dat boek over koning tegen heug en meug die heeft daar een uh, hele rare bedenking of een hele geestige bedenking uh, bij gemaakt. Hij zegt, ja. ik vind het pijnlijk dat Zweden een koning heeft die niet geleerd heeft op een geloofwaardige manier te liegen. Want de koning heeft dus inderdaad alles ontkend. Hij zegt, ja uh, als ik al, uh, uh, als men al uh, uh, zou de indruk krijgen dat ik op zo'n een, uh, een vijf aanwezig ben geweest, dan berust dit waarschijnlijk op een persoonsverwisseling. Ja. Ik ben daar nooit geweest. Dus die beelden kunnen niet bestaan. Intussen heeft hij Markovic wel al aangekondigd... dat ze binnenkort te zien zullen zijn op een Servische uh, uh, site. En als men 2,90 euro betaalt... dan krijgt men 10 minuten te zien van de koning in volle actie. Maar is dat dan misschien het belang van Markovic... dat hij daar op deze manier een slaatje uitslaat? Kijk, ja... Zonder enige twijfel, want die Markovic is in 1995 is al veroordeeld voor afpersing. Dus het is uh, geen uh, bona fide figuur. een van de leidende uh, personen in de, zeg maar, de Servische maffia in, in, in Stockholm. Dus men had aanvankelijk nog twijfel of dat hele verhaal wel klopte. Maar Markovic heeft dus na het interview van de koning gezegd... Kijk, ik ga die foto's zeer uh, binnenkort geven. Het is geen kwestie van jaren of maanden of van weken. Zeer binnenkort zijn. Te zien. En wie ervoor betaalt, kan ze allemaal bekijken. Nou ja, en als ze dan inderdaad te zien zijn, dan wordt het toch een hele moeilijke positie voor deze Karl. Gustaf, als hij alles zo ontkend heeft juist wat bijvoorbeeld in Afstandposten gezegd wordt. Kijk, hij heeft zich eigenlijk in een ongelooflijke impasse gemaneuvreerd. Hij heeft nu weliswaar alles ontkend. Maar stel dat het blijkt dat die beelden inderdaad authentiek zijn, ja, dan kan die man gewoon niet meer aanblijven en moet hij terugtreden. Met ja, natuurlijk ook een zeer zware imago-beschadiging voor de monarchie. Uh, nu moet ik eerlijk zeggen dat het niet van vandaag is, dat dat soort verhalen over de koning loopt natuurlijk. Uh, men zal zich misschien herinneren hij zit nu 38 jaar op de troon, maar lange tijd had hij eigenlijk de reputatie alleen maar interesse te hebben voor mooie vrouwen en voor snelle wagens. Mm -hmm. En ja, de twijfels over zijn intellectuele capaciteiten waren destijds zo groot dat het parlement bij zijn troonsbestijging drastisch heeft gesnoeid in de koninklijke bevoegdheden en hem eigenlijk een soort van bloempotfunctie heeft gegeven, waarbij de republikeinen ook nog de afschaffing van de monarchie eisten. En toen is er zelfs op uh, een, een communist geweest die gezegd heeft, ja, die man leidt aan dyslexie, maar afijn dat donderdag niet, laat hij gerust maar de uh, Nobelprijs voor literatuur uitreiken, dat is het enige waar hij eigenlijk nog voor deugt. Ja. Maar dus door het huwelijk met uh, Sylvia heeft hij toch uh, inderdaad die monarchie een nieuw elan gegeven en dat is ook een beetje fout gegaan de laatste tijd, want Sylvia heeft altijd beweerd dat haar vader Sylvia koningin Sylvia eigenlijk sommerlaat afkomstig uit Duitsland, die heeft altijd beweerd dat haar vader nooit tijdens het derde Rijk politieke activiteiten zou uh, ontplooit hebben of zich enigszins met uh, het nazisme hebben ingelaten. Maar nu zijn er weer documenten tevoorschijn gekomen waaruit blijkt dat haar vader in 1938 bij de arisering van het derde Rijk toch voor een gunstprijs een heel bedrijf van een industrieel zou hebben overgenomen. En ook daar wordt momenteel een onderzoek naar ingesteld. Het ziet er niet, sorry, ziet er niet best uit voor het koningshuis in Zweden. Het, het ziet er niet best uit voor het koningshuis in Zweden... vooral als inderdaad blijkt dat de koning gelogen heeft. En, uh, een van de vragen die hem gesteld werden tijdens dat interview was... of de troonswissel aan de orde is, of hij eraan denkt ja. om uh, eigenlijk af te treden. En toen heeft hij gezegd dat hij die vraag totaal irrelevant vond... Zullen... Ondertussen is er in een Deense krant, de Julansposten, die komen eigenlijk met een, met een gemakkelijke remedie. Die zeggen, kijk, het beste wat nu kan gebeuren, dat is dat, kon, dat de kroonprinses Victoria aankondigt dat ze zwanger is. Hè, mm. Dat er een baby geboren wordt. En ja, de, de, de, de bedprestaties van de kroonprinses en haar echtgenoot, die kunnen eigenlijk ja, voor een nieuwe adrenaline stoot in dat ja toch zwaar geteisterde uh, uh, Zweedse Koningshuis redding brengen. Dankjewel Jan van Bergen watcher en Scandinavist. En uh, goeiemorgen, dag. Tot zover ook deze aflevering van KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over het programma? www.kro.nl Straks naar het nieuws. Prem Radakisjoen. Prem, goedemorgen, waar zit je? Goedemorgen Mark. Ik ben letterlijk aan de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. En uh, ik heb de president-commissaris van PSV in de bus, maar daar gaan we het niet over hebben. Want luisteraars en Geert Haag zit er ook bij, Hij is assistent bedrijfsleider van dit tankstation. Dit is een economisch knelpunt. Er kan geen bedrijvigheid plaatsvinden en hier in het zuiden zorgen ze voor heel veel belastingcentjes, zodat Mark en ik mooie programma's kunnen maken betaald van uw belastingcenten. Maar de Rijksoverheid is achter uh, hoe kan je zeggen, nalatig in de ontwikkeling. En u zegt het bedrijfsleven hier, we gaan het zelf doen, we gaan concurreren. Met de ambtenaren om te zorgen dat ze iets minder hard moeten werken. Dat vind ik een fantastisch initiatief. En daar gaan we een half uur lang over praten. Maar dat kunnen we allemaal alleen luisteraars, nadat we met het sonore stemgeluid van Jan van der Putten het nieuws hebben gehad. Radio 1, het NOS Journaal. Radko Mladic zit in de rechtszaal van het Joegoslavië tribunaal Hij draagt een grijspak en een stropdas. En aan het begin van de zitting ontstond meteen verwarring. Mladic noemde een andere geboorteplaats en geboortedag... dan de rechters in hun documenten hadden staan. En Verder zei Mladic dat hij erg ziek is. De zitting duurt voort. Het is niet duidelijk hoe lang dat nog gaat duren.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 En gemeenten zijn nog steeds traag met betalen. Volgens MKB Nederland duurt het gemiddeld 38 dagen voor een nota wordt betaald. Veel ondernemers hebben het nog moeilijk. En dan is het belangrijk dat klanten op tijd betalen. Zeker de overheid, zegt MKB Nederland. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. radication. Rem De Nederlandse overheid heeft een monopolie op de infrastructuur. Als de ambtenaren er een rotzooi van maken, kunnen wij Nederlanders niet zeggen. We kunnen niet zeggen, laat de concurrenten maar doen, want die is er niet. Een groep ondernemers in Brabant en Zeeland is het zat. De A58 rond Eindhoven is een economische ader waar het vaak vast zit. Daar hebben de bedrijven in de regio heel veel last van. Onder leiding van de brabant zeelse werkgeversvereniging nemen ze nu het heft in handen. Ze zeggen, wij kunnen het beter. Geef ons het geld van en we geven u garanties dat het een succes wordt. Luisteraars, ik vind het een fantastisch plan. Concurreer met die ambtenaren. Zorg dat ze harder werken. En als ze niet harder werken, dat het bedrijfsleven doet. En dan gaat de belasting omlaag. En dat is weer prettig voor u en ik. Wat vindt u? Bel me op 0800-1121. Mail naar primtimeapenstaart-ntr.nl En tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Brandtime. Luisteraars, We staan letterlijk aan de A58. En als je naar buiten kijkt, dan zie je op deze vrijdag... waar er bijna geen personenauto's zijn. Heel veel vrachtwagens langs razen. Ik heb uh, het, het genot mogen hebben om hier op deze A58 muurvast te zitten... toen wij op weg waren naar een uitzending van Primetime. En luisteraars, dat is het ochtends rond... Tien, kwart voor tien. En je wordt helemaal gek, want je denkt... oh god, half elf, we moeten live, we moeten live. Je hebt de neiging om over auto's heen te gaan rijden... over de vluchtstrook te gaan. Alleen maar beheerst door de angst van de politie... doe je dat niet. Um, Geert uh, Haag, jij bent assistentbedrijfslever... hier bij dit tankstation aan de A58. Hoe erg is het met die files hier? Uh, ja, goedemorgen. goedemorgen. Uh, ja, bijna wel twee of drie keer in de week... Uh, in de ochtendspits uh, staat het vast... Hoe uh, oh, erg vast? Echt wel stilstaand vast? Echt stilstaand vast, ja. Uh, vooral, uh, meestal gebeurt er iets bij, bij de afrit Oorschot. Nou ja. gaat het van drie baans naar twee baans. Ja. En negen van de tien keer gebeurt er iets. En dan staat het hier tot uh, ja, ver uh, te Eindhoven staat het vast. En zie je dan ook al die gestreste mensen die bij jou komen? Om met nee, nee nee als er, als er, dat is ook nadeel voor ons dan. Als er file staat, dan is het bij ons heel rustig. Want de mensen gaan er niet af, want ze denken... we weten niet hoe lang het file duurt. We moeten wel op tijd op ons werk zijn. Dus ook als file staat, kost het ons geld. Aha, en die file is echt s ochtends en smiddags? Uh... Nou, smiddags ja, niet, niet zo erg als, als 's Smiddags meestal weer aan de overkant. Ja. Maar goed, dat is uh, voor ons dan niet zo'n probleem natuurlijk. Wel voor het personeel die naar huis wil, die dan wel eens in de file staat en moppert van... Uh, <laughs> we, moeten, we staan weer in de file als we tot vier, uh, vijf uur moeten werken. Dat is wel vervelend. En nu ja, willen klopt. die ondernemers van de uh, zeels Brabant werkgeversvereniging... een consortium oprichten om dit hier zelf te gaan aanpakken. Uh, uh, zonder dat er gegeven wordt. Wat vind jij ervan? Ja, prima plan. Ja, moet echt wel aangepakt worden. Het knooppunt op zich uh, richting uh, is, is perfect aangepakt. Het is een mooi ja. plan. Maar hier uh, loopt het nog steeds vast. Dus hier heeft het nog niet echt uh, nut gehad. Bent u het met Geert Haag eens dat het nut heeft... en dat het moet worden aangepakt? Mag u bellen 0800 1121. U kunt ook uh, mailen naar en het Tweets, kunnen we naar hashtag primtijd, in. Ik zoek mensen die het oneens zijn met dit plan, want ook ik ben het eens, anders wordt het een heel saaie uitzending. En uh, als we u... hebben ja, natuurlijk de beach, boys. Peter Swinkels, u bent voorzitter van de Brabant Zeeuwse werkgeversvereniging. U hebt een leven lang bij Bavaria gewerkt. U bent president-commissaris van Eindhoven Airport. U zit in de raad van adviezen ABN AMRO... Ik ben bestuurslid van de organisatie VNO-NCW. Per 1 juli 2010, president-commissaris van PSV Eindhoven. Waar hebt u de tijd gevonden om nog plannetjes voor de A58 te maken? Ja, ik ben gepensioneerd, dus dan heb je wel tijd. Hè? Ja. En uh, nou, het is zo belangrijk voor de Nederlandse economie... als je naar de A58 en de A2 kijkt. Dat zijn de aders waar het allemaal om draait. Uh, nou, wij komen, uh, als het aan dit kabinet ligt, aan de... Nou, voor de A58 in het jaar 2025 komen we pas eh, zeg maar aan de beurt. Dat ja. is tien jaar, vijftien jaar te laat. Dus ja. we hebben het initiatief genomen om een, een, een mobiliteitsonderneming op te richten. Ja. En die zorgt ervoor dat we garanderen tot 2040 doorstroming. En dat het veel goedkoper kan dan wat tot nog toe de plannen zijn. Oké, okay, dus voor de duidelijkheid, u gaat, u gaat een BV maken... Ja, en in die BV, wie hebben de aandelen? 51% privaat en 49% de overheid. En wie? De gemeente Eindhoven, de provincie Brabant. De steden en de provincie. Ja. Misschien ook de uh, uh, Rijkswaterstaat. Ja. Dat moeten we nog onderzoeken. Maar wij vinden dat 51% een handel moet zijn van private mensen. Oké, okay, dus dan uh, zeg maar, hoeveel, en die private mensen, zeg maar, hoeveel moet ik dan storten als ik aandelen wil kopen? Nou, het hele project gaat uh, zo'n 1 miljard, 1,1 miljard kosten. Ja. Dus je moet wel een behoorlijk eigen vermogen eerst hebben om op te starten. Ja. Maar je kunt daarna ook veel geld lenen bij pensioenfondsen en banken, et cetera. Oké, okay, dus in plaats dat we het gaan storten in vuile wapens, kunnen we dan als, on, als pensioenfonds het zeggen, we zetten het in, in, in een goede weg. Nou, kijk, eh, ik, ik ga niet over de wapenindustrie, maar ik. Maar ik Luister, als Je maar, moet op de webcam ja, kijken, dan zie, je, dan zie je een vrolijke Brabander. En dan zie je, ik het zeggen: vuile wapens. Verstrekt zijn gezicht. Denkt hij: hey, oh god, ik moet nu opletten dat ik niets verkeerds ga zeggen. Ja, nee, maar ik ga, kijk waar om, om, om, bij ons omdraait is. We gaan drie kabinetten verder, vier kabinetten verder, om tot die besluitvorming te komen. Maar waarom, zeg, waar, waarom wilde jullie het zelf doen? Waarom wacht jullie niet gewoon op de overheid? Nou kijk, 2025, dan staat het hier muurvast en dan gaat het in, met de economische ontwikkeling van Brabant, Zeeland, Rotterdam, Antwerpen gaat het gewoon niet goed. En wat we moeten doen in dit land is, we moeten economische groei realiseren, dan kunnen we de dienstensector, de pgb, de, de kindercresjes en zo weer betalen. En wat we nu doen is, we halen over geld weg, ook bij de infrastructuur en dat belemmert de economische ontwikkeling. Maar wat u dus zegt is, kijk, wa, wa, wa, wa, de klassieke overheidstaak was het aanleggen en onderhouden van wegen. In Nederland tenminste, in andere landen is het anders. Um, u zegt nu, we willen het in een private uh, partij zetten. Wilt u dan ook geld van het Rijk hebben uh, um, um, um, om het te doen? Nou, in, in de we gaan het dus realiseren tussen 2015, 16 en 2025. En in 2025 zijn er weer rijksgelden om ons terug te betalen. Dus in ja. wezen is het een stuk voorfinanciering. Maar daarna zeggen we ook, we garanderen overheid, dat we doorstroming krijgen. Maar wilt u tal gaan heffen? Nee, absoluut niet. Maar hoe gaat u dan winst maken? Waar gaat u geld vandaan halen? Nou, we, we hebben geld we krijgen ja. geld en we betalen de banken en de pensioenfondsen. Euribor, Uri dat is zo'n beetje wel zo'n rente ja. van de, wat Europa vaststelt. Ja. En daarop zetten we een plus. Ja. Nou, dat is aantrekkelijk voor financiers... Ja. En daarna zeggen we tegen de overheid... ...u kunt ons gesmeerd betalen vanaf 2025, 2026. Maar gaan jullie dan ook grote reclameborden lang? Drink Bavaria bier of drink Heineken of drink Amstel of drink Avanna Club? Dat, dat past niet bij het verkeer, hè? Dan drink hooguit 0,0 wit of 0,0 rosé <lacht> Of, of zo zeg ik maar in ieder geval alcoholvrij bier. Ja, nee, maar gaan jullie reclame zetten langs de stijl? Daar? Nou, we gaan concessies uitgeven... Dat geeft dus voor tankstations. En je kunt je voorstellen, ik vergelijk het een beetje met een airport. Bij een airport kun je van alles doen. Kun je je pak laten stormen, je komt terug uit Rome en je pak is gestoomd. Ja. Dat zou bij de, waarom zou dat bij snelwegen niet kunnen? Dus je moet het moderniseren. Je moet kijken naar asfalt. Asfalt geeft heel veel energie. Ja. Dat gaan we opvangen, dat gaan we verkopen. Daarnaast... Gewoon echt energie verkopen uit, uit, uit het uit asfalt. asfalt. Wat we nu verloren laten gaan. Ja. Dus u gaat u helemaal opslaan, onder, ondergrond en al dat soort dingen? Die nieuwe innovatieve producten noem ik het... die moeten we gewoon van de grond trekken. Je moet ambitie hebben. En jullie hebben bij Eindhoven echt een heleboel van dit soort technische ondernemingen. Die die, van die, ja, van die het, Universiteit Eindhoven is daarin heel ver. Ja, we hebben, het heet niet van niks hier Brainport. <lacht> dus, dus wij doen het met de hersenen. Solerma is zo'n Amsterdamse meisje. Die heeft HBO journalistiek gedaan. Die kijkt niet in onderneming. Die zegt tegen me net in mijn oor... Oh, wat heb je gedaan dan? HBO wat? ze heeft hbo-communicatie gedaan aan een of andere master... Uh, niet in Holland, maar wat ze nu zegt is... het klinkt te mooi om waar te zijn. Kunt u aan domme Amsterdammers als Sulema uitleggen... waarom het niet te mooi klinkt om waar te zijn? Nou, omdat hier in deze regio... Uh, we van de traditionele maakindustrie... een moderne maakindustrie gemaakt... waar we echt met brains werken... en dat het dus kan... Alleen de overheid heeft nu op dit moment geen geld. Dan zeggen we nou, laten we dat project zoals de Delta werken. Laten we de wereld zien dat we hier nieuw asfalt creëren. Dat het asfalt zichzelf ook herstelt. Dat kan dus, hè? er is een scheur in. ding. En dat herstelt zichzelf. Die producten bestaan. Die innovaties moeten nu ja, op de markt gebracht worden. En dus die 150 kilometer van Vlissingen tot Eindhoven wordt een weg die we in de wereld gaan laten zien, gaan exporteren. Oké, okay, u, uh, uh, u hebt mij al in uw broekzak zitten. Uh, uh, en dat voor een rumdrinker. Het bedrijfsleven in Arnhem voorziet uh, chaos bij de wegwerkzaamheden. Want de zes megaklussen die worden uitgevoerd aan de A325, de playroute, de A12, de N370 en de Arnhemse centrumring gaat leiden tot een grote verkeerschaos. Goedemorgen Bart van Meer. Goedemorgen Ben. U bent van het ondernemerscontact Arnhem en een fantastische advocaat. Maar goed, we gaan geen reclame maken. Um, <lacht> uh, wat vind je, en, en luisteraars, ik ken meneer Van der Meer... dus het zou heel uh, dom zijn om nu te doen alsof we elkaar niet goed kennen. Dus Bart, wat, wat, wat gaan jullie doen? Gaan jullie dit ook overnemen, dit plannetje? Nou, ik moet zeggen dat ik zeer gesommeerd ben van het plan van Swinkels... Uh, ik ken het eerlijk gezegd nog niet goed genoeg. Ik kan het niet helemaal doordringen wat het inhoudt. Maar het plan is zeker het bestuderen. Waar dat gaan we zeker doen. Waar wij in Arnhem eh, tegen aanlopen is inderdaad een chaos eh, die te verwachten staat en in verband dat al die werkzaamheden tegelijk worden uitgeoefend. Wat je daarmee moet doen, zijn twee dingen. We hebben te maken met drie wegbeheerders: provincie, gemeente en Rijk. En je moet één de baas laten zijn. Simpel gezegd, als er calamiteiten ontstaan... moet er één iemand de telefoon pakken... En zo, en zo wordt het omgeleid, zo wordt het geregeld. Dat ontbreekt op dit moment. En weliswaar wordt de coördinatie wordt gepakt door de stadsregio. Dat is zo'n intergemeentelijke eh, instantie. Maar die neemt niet echt de verantwoordelijkheid. En dat is het probleem bij ons. We moeten één iemand hebben... dus partijen moeten in ieder geval een bevoegdheden delegeren... aan één instantie en die zegt... Zo gaan het gebeuren en valt calamiteiten. Dat is één. Wacht even. Punt, punt, punt, maar, maar, maar, maar, maar. We ja. doen het punt voor punt. Meneer Swinkels, um, wie wordt bij u de aansprakelijk persoon of wordt het net zo ga als dat? De, ik bedoel. Als er hier die A-58 iets misgaat, wie, wie wordt ontslagen, wie wordt opgehangen? Uh, nou, dat zal ik dan zijn, bewijs Ik ben voorzitter van de stichting. Maar ik ben het volstrekt eens. Je moet één commandant, één generaal voor het leger zetten. Anders gaat het niet goed. Dan lopen alle soldaatjes de verkeerde kant op en dan verlies je de oorlog. En dat is hier niet uh, defensiemateriaal. Het is gewoon, we moeten de economische groei garanderen in dit land. Oké, okay, Bart, tweede punt. Het, het, het, het tweede punt is natuurlijk de, de informatievoorziening. Uh, we hebben te maken met grote logistieke bedrijven. Ik vind dat er een rechtstreeks contact moet zijn met de planners van die logistieke bedrijven. Hè, Pak en beet, Cita, TNT, Vissen, dat zijn echt grote bedrijven. Die moet je al kunnen informeren voordat het probleem bijna ontstaat. Oké, okay, we gaan even naar Peer, Peter Swinkels, Peter zijn zoon. Peter Swinkels. Wat heet, gaan jullie hier ook bij de A58 veel met de bedrijven eromheen betrekken bij het gebruik van die infrastructuur? Nou, wij, wij hebben contacten met de EVO, dat is de verladersorganisatie in Nederland, TNL hebben we uh, gecontact hoe dat zou moeten gaan. En ik vind het een heel goed idee om de grote transporteurs in dit land, ze hebben ook daarbij te betrekken. Wat wij wel uh, duidelijk zeggen is het gaat om het creëren van toegevoegde waarde in de economie. En dus alleen maar dozen schuiven van, uh, van Rotterdam naar Duitsland. Dat levert niet zo gek veel op. Dus het gaat ons dat de, de lokale economie een stimulans krijgt... om die waarden die ze gaan creëren ook echt waar te kunnen maken. Luisteraars, ik weet dat het voor velen van u uh, uh, onduidelijk kan zijn. We gaan zo verder met dit onderwerp. Maar het is 10 uur 44 en Den Haag is het centrum van de wereld. Want vandaag is een moordenaar uit Servië is zijn kraag gepakt. En een wetsverslaggever Matthijs van Wiel. Matthijs, wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is dat Mladic net iets heeft gezegd... over zijn gezond... De Dat is natuurlijk een belangrijke vraag vanochtend. Hoe zit hij erbij? Hoe ongezond is hij nou? Hoe ziek is hij nou? Is hij in staat om dit proces te, vol, te volbrengen? Nou, hij uh, moest antwoord geven op een vraag van de rechter... nadat een onderdeel van zijn rechten waren voorgelezen. Vroeg de rechter, Nederlandse rechter Ori, begrijpt u wat net is voorgelezen? En in plaats van daar antwoord... Zij zei die rechter, ik ben een ernstig, zieke man. Ik heb meer tijd nodig om na te denken over wat ik hier allemaal hoor. Uh, wees u alstublieft geduldig. Hij heeft kennelijk in de gevangenis drie mappen met documenten gekregen met het verzoek om daar een handtekening onder te zetten en hij heeft geweigerd dat te doen. Hij zegt, ik moet dat allemaal even tot me nemen. Maar goed, de belangrijke vraag waar het om ging was, of uh, Mladic de aanklacht heeft, uh, heeft door kunnen nemen. De aanklacht, de reden waarom hij hier terecht staat, dat is een document van 37 bladzijden. Nou, had hij dus nog niet naar gekeken. En vervolgens vroeg de rechter... wilt u, want dat is een recht van de verdachte... wilt u dat wij die aanklacht, die 37 bladzijden aan u voorlezen... of een samenvatting daarvan? En toen zagen we iets van de vechtlust van Mladic... en misschien al een eerste aanwijzing van zijn proceshouding... die we kunnen verwachten de komende maanden. Hij zei, rechter, ik hoef er geen letter van te horen. Nou, wat dat betreft kreeg hij niet zijn zin... want de rechter is wel begonnen met het voorlezen... van een samenvatting van die aanklacht. Dat hoor je op de achtergrond... Mladis hoort dat allemaal onbewogen aan. Hij kijkt, uh, hij kijkt uh, streng voor zich uit. Uh, kennelijk totaal niet geraakt of op een of andere manier uh, geëmotioneerd door wat hij hoort. Hij hoort het onbewogen aan. Ik kan niet zeggen als ik hem zo bekijk of hij nou wel of niet doodziek is. Hij, ze hij zei zelf dus van wel. Maar hij zit er uh, ja, redelijk fit bij in het beklaagde bankje. Wat me wel valt is dat hij een witte zakdoek heeft en heel vaak zijn mond ermee afveegt. Ik weet niet of dat uh, verder iets kan zeggen. Later krijgt hij nog een gelegenheid om iets te zeggen. Tegenover zijn gezondheidstoestand. In deze eerste zitting de voorgeleiding van Radko Mladic. na 16 jaar op de vlucht te zijn geweest. hier in het Joegoslavië-tribunaal. Hartstikke die, bedankt Matthijs van Wiel. En we zullen straks als Jan van de Putten om 11 uur het nieuws voorleest... vast weer van je horen. En luisteraars, het valt me op dat deze massamoordenaars... als ze dan nou voor de rechter komen ineens ziek, zwak, misselijk zijn... en een witte zakdoek nodig hebben. Waar was die witte zakdoek toen hij al die mensen doodschoot? Maar als we zijn aan het praten over het plannetje... van de werkgeversvereniging. Het plan, het plan van de werkgeversvereniging brabant werkgeversvereniging... om de A58 te, uh, tot een consortium te maken met privaat en overheidsbezit samen om de problemen aan te pakken. En ik ben erg blij dat meneer Muizert heeft gebeld uit Assen. Goedemorgen, meneer Muizert. Ja, goedemorgen. U bent ook bezig in Assen met de N33, hoor ik van Sulema. Ja, dat klopt. Ik uh, ben al zes jaar betrokken bij de N33... ...de verdubbeling assen gieten Veendam, zuidbroek richting Eemshaven. Ja. Dus voor de Noordoostregio... En... En dat is uh, eigenlijk net zo, Rijkswaterstaat, uh, ja, die heeft daar het heft in handen. 55% wordt betaald door het Rijk en 45% door de regio. En, waar... en toch is Rijkswaterstaat degene die uh, het, uh, het bevel voert. Aha, dus u zegt, pas op, laat die jongens van Rijkswaterstaat niet de baas zijn. Nee, ik wil, uh, het is zo dat uh, je moet het uh, delen en de uh, Rijkswaterstaat wil pertinent één aannemer hebben die de, dat hele project van 192 miljoen maakt. En ik vecht al zes jaar ervoor om het in zes of acht delen te, te verdelen, zodat ook de, de regio, de kleinere aannemers, stukken kunnen maken. Aha, goed. En niet de vijf of zes grote aannemers van Nederland. Meneer Muistert, hartstikke bedankt voor het bellen. We houden uw telefoon en misschien dat we daar iets mee doen. Peter Swinkels, wat meneer Muistert zegt... als jullie consortium het heeft, kunnen jullie beter onderhandelen. Want jullie gaan natuurlijk ook zorgen... jullie zijn de baas, dus het wordt niet één bedrijf. Jullie gaan die bedrijven tegen elkaar uitspelen voor de beste prijs. Ja, natuurlijk. Kijk, het wordt aanbesteed en dat zal een Europese aanbesteding worden. Dat is logisch. En we hebben natuurlijk Rijkswaterstaat en de overheden nodig. Daar kun je niet zonder. Alleen daar moet snelheid in komen. Kijk, wat mij enorm bezighoudt is de hele discussie in Den Haag over. We hebben te weinig centjes enzovoorts. En je kunt dat alleen maar oplossen door de economie, economie te laten groeien. En de economie groeit als je een goede infrastructuur aanbiedt. Ja. Bart, van, Bart van Meer, sorry dat je onderbroken werd door de nieuws over de massamoordenaar. Um, je wou nog een laatste punt maken. Nou ja, ik vind het particulier initiatief, dat juich ik natuurlijk van harte toe. Bedrekt de bedrijven erbij. Alleen, ik maak me wel wat zorgen over wettelijk regime. Er wordt nu heel makkelijk gezegd... Eh, besteed het uit aan een particuliere organisatie die 51% van de aandelen heeft. Feit is en blijft dat dit soort openbare voorzieningen de verantwoordelijkheid draagt in overheid. Dat kun je niet bij een particulier neerleggen. leggen. En op het moment dat je dat in een BV doet en die B gaat failliet... Ja, waar moet je dan, bij wie moet je dan aankopen? Bij die overheid. Dus het, als initiator, als stimulator, particulier initiatief ondersteuning van harte, maar de uiteindelijke ver verantwoordelijkheid blijft bij een overheid. Dat, kun je, dat kan niet anders, dat ligt vast ook in de wet. Ik denk dat het heel moeilijk is om, om zeg maar door de radio uit te leggen hoe wij het besturingsmodel in elkaar hebben gezet. Uiteraard hebben we een, een BV, daar is een, een goed governance, heet dat dan, zeg maar, een goed bestuursmodel voor bedacht. Waarin de overheid ook commissarissen kan leveren om ons goed toezicht te houden op wat wij doen en laten. Ik heb ervaring bij Eindhoven Airport, daar heb ik ook te maken met overheden en particulier initiatief. Nou, dat gaat uitstekend, maar je moet hele goede, heldere afspraken met elkaar maken. En het mag niet zo zijn dat dit plan niet doorgaat omdat we het niet eens worden wie het aanstuurt. Bart van Meer, hartstikke bedankt. Succes met je mooie werken Arnhem. En wie weet zien we elkaar weer in het mooie Gelderen Doop. Uh, u, hebt twee, u hebt twee tweets, wil tussen die van Jan Bakker uit Sint anna Parochie voorlezen en uw reactie daarop. Jan Bakker zegt, waanzinnig idee. Nu zeggen ze dat ze het gratis doen en geen tol. Vervolgens wordt het te duur en gaan ze net zo makkelijk tol heffen. De leden mogen gratis rijden en de niet-leden moeten betalen belachelijk idee. Nou, uh, ik zou tegen Jan zeggen, luister even Jan, we zijn bezig om te kijken hoe we de schoorsteen hier in Brabant kunnen laten roken in 2025. En particuliere ondernemingers, die hebben heel veel op met consumenten en met, kla met, met, met klanten. En een klant moet je nooit beduvelen. Dus dat gaan we niet doen als wij zeggen het is gratis tot 2040, blijft het gratis tot 2040. Daar kun je me aan houden. Oké. Okay. Ferry met u bent van de ANWB. Als er iemand veel verstand heeft van geld verdienen uh, uh, met wegen, want Jullie van de ANWB leveren toch al die borden al uh, 100 jaar voor de, voor de bewijzering? Ja, goedemorgen. Nou, Wij, wij, leveren, <coughs> uh, wij leveren, moet ik zeggen, heel veel uh, borden. We doen dat nog. Maar het grote contract met uh, het Nationale Wegennet zijn we een paar jaar geleden kwijtgeraakt. Onder andere naar aanleiding van een discussie rondom uh, de prijzen. Dus uh, dat is uh, helaas verleden tijd. Oké, okay, wat vinden jullie? Want je kan niet over auto's praten zonder het met de ANWB erbij te betrekken. Dus wat vinden jullie van dit plannetje? Ja, kijk, ik vind het op zich heel goed dat er gekeken wordt naar andere financieringsmiddelen op het uh, moment dat de overheid even wat krab bij kas zit. Dus uh, nieuwe systemen om te kijken van kan je nu infrastructuur blij, uh, blijven aanleggen en zorgen dat uh, de vraag gelijk het trend houdt met het aanbod, uh, dat krijgen wij van harte toe. Uh, in het verleden hebben we natuurlijk uh, heel veel van dit soort initiatieven gezien uh, en dan werd er altijd gesproken over tol. Nou, in dit geval uh, is er dus geen sprake van tol, er wordt er op een andere manier. Ja. Uh, ...gezocht om uh, die inkomsten die nodig zijn, uh, te genereren. Ik las dat dat uh, onder andere door het beheer van de verzorgingsplaatsen is... ...en door wat reclameopbrengsten. Uh, uh, uh, en inertiewilling zeg maar dat... uit asfalt en nog wat meer technologisch hoogstaande uh, innovatieve projecten. Ze zullen misschien een deel een test maken, zodat bedrijven uh, asfalt kunnen uittesten. Als Ze zullen ja. nu wel verf de kans geven om te testen, alles. Ze zullen alcoholvrij bier gaan promoten, alcoholvrije rum... En dat soort dingen. Nee, het, is, het is prima dat, dat dat kan als dat voor de gebruikergevende geen consequenties heeft. Want zoals gezegd, zegt, in de voorgaande plannen betekent het eigenlijk altijd dat ook bestaande infrastructuur onder tol gebracht zou worden. Nou, nou, daar, even, zijn wij aan, daar zijn we als AWB uh, op tegen. Meneer Smit, houdt dit... u even aan, want ik had een beller, mevrouw Geelkerker. Mevrouw Geelkerker, zegt u het maar, wat was uw kritiek? Uh, ja, goedemorgen. Uh, bij het Biemgielkeken Assen. Uh, mijn kritiek zou kunnen zijn dat alle diensten moeten betaald worden. Zowel de, de overheid als de ondernemers zijn geen filantropen. Dus er zit natuurlijk een gezond winstbejag achter uiteindelijk draait de consument op voor dat winstbejag. En bij de overheid zou dat wel eens kunnen betekenen dat de wegenbelasting uh, verhoogd zou kunnen worden. En ja, de, de vraag van de tol, die is al beantwoord, want daar was ik ook al beducht op. Ik zag al een uh, rij van tolpoorten, uh, tunnels komen, uh, of poorten komen. Ik denk, ja, dat schiet ook niet op, want dan creëer je ook files van hier tot Tokio. Oké, okay, iemand moet het betalen. Zowel meneer Smit uh, als mevrouw Gilkerker, dank u wel, zeggen dat. Meneer Swinkels wie gaat het betalen? Ja, uiteindelijk zullen we in 2025, 2026... Uh, ons geld terug moeten krijgen van de overheid. Maar wij kunnen dat goedkoop krijgen, nu, van pensioenfondsen en van banken. Dat is één. Omdat de rente historisch laag wat Waar is. mensen zich in vergissen is dat de economische groei in Nederland stagneert... vanwege het feit dat de infrastructuur niet goed is. En wil je dus alles kunnen betalen in dit land... Dan moet je als overheid naar de primaire processen kijken. Doe ik het er goed bij de veiligheid, bij de zorg, eh, bij het onderwijs? En daar heb je dan mijn discussiepunt. Daar heb je een goede infrastructuur voor nodig om die economische groei te realiseren. Ferry Smit van de ANWB, hartstikke bedankt dat u even aan de telefoon wilde komen. Geert Haag, je bent assistentsbedrijflever hier bij dat pompstation. Um, je hoort dit alles. Heb je er geloof in? Ja, ja. Ja, ja, ja je kijkt er ook heel blij mee ja, dus uh, kijk, je blij denkt je... dat het, het komt wel goed. Ja, denk okay. ik denk wel, ja, absoluut. De, het slotwoord gaat naar Jan Bakker van Sint-Anne-Parochie, voorgelezen door Peter Swinkels. Uh, Jan Bakker zegt, we houden u eraan, meneer in de studio, hoop dat het geen mooie praatjes zijn. Nou, het zijn geen mooie praatjes, we hopen dat het kan realiseren en dat de Tweede Kamer eindelijk eens instemt dat privé- uh, en private ondernemingen in staat zijn om dit goed voor elkaar te krijgen. Meneer uh, wat waren, kijk, ik ben onverdeeld enthousiast, en dat vertel ik ook gewoon. W wat zijn de reacties over het algemeen op uw plan? Er eens, voel je weerstand of zie je dat mensen zeggen nee? Nou, ik voel een enorm enthousiasme hier in Brabant Zeeland. Zowel bij overheden als bij ondernemers. En die zeggen, nou, als je dat 10, 12 jaar naar voren kunt schuiven... dat zou geweldig zijn, want we lopen hier gewoon vast. En dan krijg je dat die economische groei gaat stagneren. En dat moeten we met elkaar niet willen. Oké, okay, krijg ik nu een seizoenskaart. Ik ben een paar keer gratis in de Skybox van PSV komen. Nu, nee, Rien wil het heel graag, want Rien is een PSV-fan. Nou, ik zeg het toe, maar ik ben maar een eenvoudige toezichthouder. <laughs> Hartstikke bedankt. Ik dank altijd mijn gasten van harte en iedereen die heeft meegedaan. Luisteraars, dit was weer de laatste uitzending van de week. En zoals iedere vrijdag zeggen wij: Soleiman El Ghaldi, Anouk Tulner, Rien Aarts, Hans Twin, Momo Saru, Marien Albert Boer en Barbara van der Klis. En ik, waar zouden wij heen moeten u, zonder u? Tom Bien Jawukaha. Ik draai dit liedje ook speciaal voor een heel belangrijke vrouw... die achter de schermen voor dit programma van groot belang is. En dat is Brenda. <middels> ben van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik dank alle gasten en deelnemers. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers en de Stergelden. De financiers van de publieke omroep. Hierna Ster, Jan van de Putten en daarna Felix Beurders bij de gids.fm. Primtime is een NTR-programma. De NTR brengt cultuur iedere dag. Tot maandag, nummer 2, dag. Ik moet je zeggen, ik kan dat je ze vervelen. Ik kan het legaal ook kya tuniya mera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 Die wordt ook niet leuker en ook niet vriendelijker. Zondagavond, 9 uur in Hollandok Radio. Les is more. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.